In Hongarije zijn vijf mensen opgepakt... naar aanleiding van de dood van drie vrouwen in een discotheek... in de hoofdstad Boedapest. In de discotheek ontstond in de nacht van zaterdag op zondag paniek. Toen de duizenden bezoekers naar buiten vluchtten, werden de drie vrouwen vertrapt en kwamen te overlijden. Wat de paniek in de discotheek heeft veroorzaakt, is niet duidelijk. De vijf mensen die zijn opgepakt zijn exploitanten van de discotheek en organisatoren van het feest. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken waren de nooduitgangen van de club berekend op 300 mensen, terwijl de organisatie 3000 mensen op het feest zou hebben toegelaten. Het weer vanuit het westen bewolking en in de loop van de nacht in het westen regen, minima tussen 4 en 6 graden, komende dag in het hele land regen. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, nacht van het goede leven. Staat je radio wel? Het is de nacht van goeden. Inside your car, the rabbit in the bar, most of all I wait, I wait beside the door, I wait beside the door. Me inside of my cage Beneath my shirt your hands embraced me Said you'd wait for me down by the Tannery Creek, far out by the closed line where we used to kiss behind the sheets, wrapped in a blanket of red. The owl in the tenure said, The owl in the tennis said one waits until the hour is dead. Hoor je dat ook, uh, luisteraars? In mijn rechteroor hoor ik heel veel ruis. Zou het nou ook op die plaat zitten? Nou, typisch. Het is, uh, luister naar The Owl and the Tanager van Sufjan Stevens. En dat is van zijn, uh, de plaat die, die uitbracht deze zomer All Delighted People. Dus de ene laatste plaat van hem. Goed, uh, ik dacht, ik ga het mysterie van Emily spelen... want uh, straks aan het einde van de uur moeten we nog iets anders doen... Ja. Uh, u weet het, Jan Emers heeft een tekst over iets of iemand geschreven... en u moet raden over wie of wat dat gaat. En dan kunt u, uh, als u het goed heeft, maar liefst uh, drie knijpkatten winnen... na het eerste fragment, want het is opgedeeld in drie fragmenten. Hè? En na het tweede fragment kunt u nog twee winnen, na het derde nog eentje. En uh, U kunt dan bellen met 0800-1121, het gratis nummer van, uh, van Radio 1. En uh, hier komt het eerste fragment. Soms is een organisatie toe aan een frisse wind. Dan worden de ramen eens lekker tegen elkaar opengezet. Nieuwe ideeën waaien dan vanzelf naar binnen. Er worden verse teams geformeerd die met gloed nieuwe bijltjes gaan hakken. De tijden veranderen nu eenmaal. Het is voor iedereen vaak even wennen natuurlijk. Al die nieuwe gezichten. Al die fris geboetseerde gezichten, inzichten... die de vertrouwde aanpak van Weleer overbodig gaan maken. Maar ja, zo gaat het nou eenmaal. De ene generatie volgt de andere op. En soms volg je zo'n operatie als buitenstaander met enige reserve. Of met verbazing. Stomme verbazing zelfs als je het gezicht van de vernieuwing gadeslaat. 0800-1121. Nou, ik denk bijna niet dat je het kan weten, maar nou, verras mij. Of anders uh, vertel me wat je lekker dit weekend gedaan hebt. 0800-1121. En wij gaan luisteren naar... Uh, uh, Oeh, oe, oe, oe, ben ik de bladzijde? Oh ja, wacht even, even kijken. Uh, ja, natuurlijk, uh, James Blake. Ja, bent u er nog? Of bent u in slaap gevallen? Ik, toen ik dit programmeerde, zat ik daar te bedenken. Ik denk, nou, lekker nachtmuziekje, maar ik merk nu dat. Langzaam. Ik vind het wel mooi hoor, James Blake. Maar aan de telefoon nu, Ed uit Nijmegen. Goedenacht Ed. Hallo, goedenacht. Hoe is het met je? Goed, met jou? Ja, met mij is het hartstikke goed. Oh ja, hier in Nijmegen is ook alles in orde hoor. Ja, oké. Okay. De sneeuw is prima weer. Ja. ja, en het water is niet op, over de kade heen gelopen? Ja, we hebben hier heel hoog water, dat weet je wel. Oh, ja, is ja. het volgt, Ze hebben een extra kadermuur gemaakt. Ja, oké. Okay. Tijdelijk, hè. Ja. Het is alleen maar dat de onderstad dus die beschermd dan wordt. Ja. Dus, maar tot nog toe eh, valt het mee. Ja. dacht ik En over een dag of zo, dan is de hoogste stand alweer hier bereikt. Oh, oké. Okay. Dus we, we kunnen er weer tegen. Ja, dat is heel goed. Maar het is wel angstig hoor, vind ik, als je vlakbij het water woont. Dat vind ik het wel. Dus... En woon jij er vlakbij? Nou, ik, ik, ik moet eerst zeggen, ik niet hoor. Ik woon in het oosten, dus dat is het hoge gedeelte is dus okay. richting Bergendal. Ja. Dat is, dat zeg, de naam zegt het al, dat is allemaal bergjes. Ja. Dus die, maar goed, je zult maar achter zo'n dijk wonen, dan, hè? Ja, precies. Dan heb je toch te zenuwen. Ed, wie denk jij dat het is? Ik dacht uh, iets in de politiek. Jolanda Sap. De nieuwe uh, uh, dame van uh, GroenLinks? Ja. En waarom dacht je aan haar? Omdat ik uit uh, die, die bewoordingen kon maken. Dat een, een nieuwe, dat moet, niet precies kan ik het meer herinneren wat je ja. al verteld, maar toen kwam een nieuwe generatie en zo. En ik denk, ja, dat is Jolanda. Ja, ja. Wat vind je van haar? Tot nog toe kan ik er een beetje van zeggen, want ja, het is een beetje moeilijk. Het is pas, pas kort daar. Ja, ja, ja. En nou zit ze helemaal in een moeilijk pakket, want ja, nou zal ze dus. En het kabinet even moeten volgen of niet. En ze zal de achterbal Het is een moeilijkheid. Maar goed. Oké. Okay, nou, ze, heeft, moet ze moet nog een beetje gezicht krijgen. Hè? Dat denk ik wel. Ja, ik ken haar wel. Want ze is uh, de moeder van een, van een vriendje van mijn dochter. <laughs> dus ik ken haar eigenlijk van school, <laughs> van bij het schoolplein. Oh, nou. Maar goed. Uh, he, helaas, Ed, het is niet goed. Dat geeft niet. Maar ik vind het toch leuk even jou gesproken te hebben. Ik ook. Hé, hey, blijf luisteren en fijne Aan nacht nog. Dankjewel, je Dag. Dag. Gerard van der Spek. Goedemorgen. Goedenacht. Het is een mooie heldere nacht. Ja, is het zo? Is, is, is er een maandje? Ja, volgens mij is het volle maand. Ik heb nog niet gekeken naar die volle uh, ja, natuurlijk... man. Maar... Ja, ik zit hier helemaal in een studio, ik kan helemaal niet naar buiten kijken. He? Ja, alleen de 40... was, ja. Dat is slecht, ja. ja. Zielig hè. Hey, Gera, jij, jij, uh, jij zit in Delft en uh, hoe, is het, uh, hoe is het in Delft? Alles goed? Ja, prima, ja. Ik ben de s nachts dierenverzorger, dus. Uh... Oh ja, wat houdt dat in? Nou ja, ik verzorg paarden en uh, allerlei beesten in een privé-dierentuin. Oh, een privé-dierentuin? Nou ja, zo is het ook, hoe je dat noemen qua grootte? Oh, oké. Okay. Hé, hey, en, en hoezo moet je s'nachts uh, voor ze zorgen? Liggen ze toch ook te ja. slapen, die dieren, of niet? Nou, die paarden die zijn nog wel eens een beetje onrustig en. Ja? Ze zijn eraan gewend en een beetje hoi bijvoeren en uh, dat vinden ze wel lekker. En een beetje met ze fluisteren? Nou, ik fluister niet zo. <laughs> <laughs> uh, Oké, okay. Gerard, wie denk jij dat het is? Ik dacht Femke Hansma. En waarom? Nou, uh, niet nieuwe politiek, maar ze is dan wel weg natuurlijk. Maar ja. ik denk, doordat haar weggaan nieuwe gezichtspunten. Nou en... oh, ja. Het is wel grappig dat Ed dus Jolanda denkt en jij Femke. Maar het is allebei niet goed. <laughs> okay. Maar het was ook moeilijk hoor. Dus blijf okay. luisteren. Als je het denkt wel te weten of, of, of iets anders te weten... dan bel je rustig nog een keer. oké okay? Eerst goed. Dankjewel. Goed. Dag. Uh, dan komt hier het tweede fragment. Dat de club waarover we het hier hebben... plotseling het roer fors richting stuurbord omgooide... dat snappen we wel een beetje. Dat is nou helemaal het gevolg van een grote mond, ja toch? Als je zegt dat je de ganze natie wel eens even zal opschudden... na jaren gevreubeld door de concurrentie... ja, dan heb je ook iets waar te maken. En als je na een periode van kinderziekte je koers verlegt... prima... Maar dat je al die dadendrang concreet maakt met een aantal pensionado's. ja, dat is wat vreemd. Vernieuwers hoeven niet per definitie jonkies te wezen. Maar om nou te zeggen dat het een ontembaar elan van deze groep. Dat, nou ja, moet ik zeggen? Nee. Dat er een ontembaar elan van deze ploegredders des vaderlands uitgaat? Nee. We krijgen er een soort appiebaantje gevoel bij. Maar ja, die schreef boeken. Die had zichzelf lekker opgeborgen in fictie. Die zei niet hoe wij nou verder moesten in dit land. Gelukkig maar. Als je denkt te weten, 0800-1121. En wij gaan naar uh, Mavis Staples. In the Mississippi River. La, la, la, la the Mississippi River. Lord, no, Lord, no, Lord, no, Lord. No. In the Mississippi River. Well, now you can count them one by one. It could be your And son. you can count them two by two. It could be me And you can you. count Three by three. now don't you wanna Then see and you can count them four by four oh well a hint to the river they go oh well a hint to the river they go Six by six. Uh, in Mississippi, they got it fixed. But you can count them seven by seven. Mississippi, it ain't no heaven. But you can count them eight by eight. And they were thrown in because of hate. Then you can count them a nine by nine In Mississippi, this ain't no crime You can count them ten by ten And you will wonder when the right will win And you will wonder when the right will win Dat the the the was them stapels. Um, Jelle uit Amsterdam Goedenacht Hoi. Ja, ik zit, ik zit nou ineens te twijfelen tussen twee dingen, maar dat was niet, hè? Nee, je, je hebt iets opgegeven en dat moet je nu dadelijk zeggen. Ja, oké. Okay. Maar Jelle, heb je een fijn weekend gehad? Ja, prima. Nog iets bijzonders gedaan? Oh, nee. Hm? Ik wil morgen naar. Uh, bij Almere, naar het IJsselmeer gaan. En dan? Wat ga je er doen? Je, want dan is de patatboerder weer. Oh. En daar verheug je je op, morgen de patat halen bij de... Die komt terug uit Egypte. Oh? Is die op vakantie geweest. Het is een Egyptenaar? Nee, nee, Nederlander. Maar oh. die staat daar uh, altijd met zijn patat en bakt goede patat. Oké. Okay. Dus bij die windmolens bij Almere, oh. aan het IJsselmeer. En je bent blij dat hij weer terug is? Want dan ga je ja. gewoon weer goede patat halen? Okay. Ja. Nou, ja, fijn dat ja, ik dat het weet. Heel goed. Pak goed. goed. Jelle, ja, wie denk jij dat het is? Jan Nagel met de oudere partij. En uh, waarom denk je dat? Pleus of Ja. Nou ja, hij ja, opschuddig ging erover, maar dat is niet zo gezegd, maar uh, ja, toen dacht ik aan de omroepen, weet je wel. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik, be ik begrijp mag, wel dat ik begrijp mag, ergens mag, wel dat ik. Ik kan maar één ding zeggen. Hè? Ja. En ik moest zeggen wat ik net gezegd had. Het was Jan Nagel met de oudere partij. En omdat er. Uh, die, degene die eigenlijk voor twee, kan, voor twee generaties hebben moeten zorgen... die het voor de ouderen hebben moeten betalen... en het ook voor zichzelf moeten gaan sparen. Ja, Dus eigenlijk dubbelom ja. voor moeten zorgen. Dus die jongeren moeten niet zo dat zij daar geen zin in hebben. Want zij zijn degene die met kinderbijslag zijn opgegroeid... en die ouderen juist niet. Ja, ja. Nou, ik weet niet of ik het helemaal kan volgen, Jelle... Maar uh, ik moet je helaas mededelen dat Jan Nagel niet het juiste antwoord is. Oké. Okay. Dus uh, dat is jammer. Maar blijf luisteren. Misschien ja. raad je het nog. Oké. Okay. Okay. Dag Gooi. Jelle. Uh, Mekkie. Mekkie bij Amsterdam. Ja. Goedenavond Adeline. Goedenacht. Ik moet altijd aan jou denken als ik langs het concertgebouw kom. En hoe komt dat zo? Omdat jij de bekroning bent van het concertgebouw. Hè? Zit daar een Adeline, een lier op? Nee, ja, lier? lier, ja. ja. <laughs> Inderdaad. Kom, ja. kom, kom, jij ja, ja. zou het moeten weten. Ja, een lier, ja. Ik, ik heb ooit in het... Uh, ik, ik, ik was in, in, uh, in België en toen had ik mijn hoofd gestoten. En toen kwam ik bij het ziekenhuis. En toen moest ik, uh, zei ze, van uh, uh, volgens waar ik vandaan kwam. Of hoe ik heet. En toen zei ik Adeline van Lier. Ja, nee, maar hoe heet u? Oh ja. Jij zei uit Lier, maar, maar hoe heet die? Goed, oké, okay, Mekkie, vertel. Uh, heb jij een leuk weekend gehad? Ik heb een uh, uitstekend weekend gehad. Uh, ik ben nog steeds bezig met de uh, NRC uh, wetenschapsbijlagen die door te spitten. Maar goed, uh, het is altijd eventjes uh, doorbijten allemaal. En heb je iets opmerkelijks gelezen dan? Uh, nou, ik... Uh, uh, nee, uh, ja, ik ben met, met Borst bezig. Uh, Piet Borst ja? en Martijn Katan. Daar geniet ik ook altijd van, uh, zijn... Uh, uh, die banking, als ik me zo mag noemen, van allerlei uh, hypes op het gebied van uh, uh, voedsel. Oké. Okay. Als je dat wat zegt. Nee. Oh. Ja, nee, voedsel. <lacht> nee, ik, nee dat, dat, ik sla het over, maar die, okay. die, die, die stukjes. Maar dat gaan we nu ook doen. Ik ga jou <lacht> gewoon vragen wie jij uh, denkt mijn, dat hele, het. Ik weet trouwens: uh, mijn, mijn uh, hoop en mijn voorspelling is dat Stuurboord straks uh, bakstijl zou moeten halen. Oké. Okay. Oh, uh, nee, ik moet het even toelichten, vrees ik. Jij moet even zeggen dat... Uh, ik, dacht het, ik dacht aan het kabinet. Jij dacht dat het kabinet bedoeld ja, werd. Uh, weer. Uh, ja, nieuw uh, flinks. Uh, scherp naar stuurboord gekoerst. Ja. Uh, nou ja, op een gegeven moment zal er wel, wel het schip keren. Ja. En dan uh, zal men, zoals nu al op uh, leers ook al, uh, bakcel moeten halen. Ja, ja, ja, Van ja, ja. het scherpe stuurwoord uh, kiezen. Ja, oké, okay, Mekkie. Ik begrijp je punt en je hebt het mooi verwoord, maar helaas, pindakaas, Ach, nee. het is uh, niet goed. Ach, ik. ik, ik. Nee, ik maar kan... als je dadelijk hoort, dan zeg je, oh, oké, okay, dat... Dus, uh, dus ik ga het derde fragment voorlezen. Blijf je luisteren. Kan, je weet maar Okay. Nou, dat is Jan Eemhouds, hè, met zijn teksten. Ja, oké. Okay. <laughs> maar jij draagt het er mooi voor, hè? Oh, dankjewel. Nou, ik, net maakte ik een fout. Vind ik heel schandalig, want ik weet dat Jan terugluistert... en dan zegt... Zo'n mooie tekst. En dan ben ik erover gestruikeld. Nou, ik ga mijn best doen. Hier komt het derde fragment. Dag, Mekkie. Dag. Omroep Max was misschien wel blij geweest met deze club. En helemaal met hem... De Louis van Gaal van zijn vakgebied. De man die het liefst zelf vragen formuleert en ze beantwoordt. En die dus al, al vragen van uh, buitenaf per definitie een beetje fout vindt. De man die we al een beetje vergeten waren. De man die met zijn vak ophield in andere tijden. Maar die nu, ongeuniformeerd, uh, ja helaas, zijn mening gaat geven over wat wij allemaal nou weer fout doen. De generaal heeft geen leger meer. Maar wij zijn nu zijn recruten geworden. Voorwaarts mars. Daar worden mensen wakker van. Nou, dan moet je het weten. 0800-1121. En, um... oh ja, lekker nummertje. Zo hoorde ik mijn kinderen draaien, dit. Inside the bottle Een keertje? Ben je daar weer? Ja, ik, ik ben er volhouden, hoor. Maar ja. toen ik belde, wist ik al dat ik het fout had. Maar goed, maar maakt goed. niks uit. Nou, wat, wat, wat dacht jij? Ik dacht commissaris Welten van Amsterdam. Ik, ik denk wel dat ik warm zit. Je bent warm, maar het ja, is ik, niet ik, goed. Ik, ik, ik kan het niet meer wijzen. Toen ik belde, wist ik, wist ik dat het een andere naam moest ja, ja, ja. Oh, oh, nou, Ed, Weet je wat? Uh, hang op en bel nog een keer. Dan ga ik naar de volgende beller, ja? Goed. Doei. Uh, Josephine. Ja, hallo. Uh, hoe is het met jou? Uitstekend. Uitstekend. <laughs> hoe komt het dat je nog... Het programma, het enig programma. Weet oh, je. oh ja? Echt waar? Ja, hartstikke leuk. Want ik ben een fan van de echte jammer en daar zit jij achteraan. Ja. Nou. Dus enig vind ik het. Nou, dus dan heb je, zit jij helemaal goed zondagnacht. Ja, ik, vind, ik, ik zit echt geramd. Ik ben maandag ook overleden. <laughs> ik loop echt op de tandplegen ja. door de straten te dwalen dan. <laughs> goed. En Josephine, wie denk jij dat het is? Nou, ik heb het de eerste deel helemaal niet gehoord, want nee. ik ben een beetje in slaap gevallen. Ja. Ik doe een gok, Hans schillen. En hoe kom je daar nou bij? Ja, generaal en nog wat. Ja, ik heb, ik heb de, eerste, oh, ja. de eerste hints eigenlijk niet goed gehoord. Nee, maar goed. Je was even weggedut. Nou, dat gaat bestraft worden, want het is helemaal fout, Jozefie. Ja, dat dacht ik wel. <laughs> nou, maar leuk dat ik je even gesproken heb ja. een keer. Nou, hartstikke goed. Dan ga je hey. lekker door met die leuke radio. Doe ik voor jou. Ja, dat kunnen we niet missen. Goed. Dag, welterusten voor straks. Dag. Nou Ed, daar ben je weer. Ja, sorry hoor. Zeg het maar. Ik dacht dan commissaris Noordhold. Ja, natuurlijk. Ja. Die onder andere met die Thomas Lepeltak voor Wakker Nederland aangetrokken is. Toen ik belde voor de derde keer. Toen dacht ik van, het is Noordhold. ik had het eenmaal wel te gezegd, dus dat moet ik volhouden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Erik Noordhol heeft die geloof ik. Ja, om, om, om wakker Nederland een wat radicaler rechtsgeluid te geven. Juist. Nou, gezellig. Ja. ja. We verrechten ze met z'n allen, hè? Dit hele ja, land en heel Europa. En, uh... Ja, ja, ja. Ah, nou, het is niet anders. Goed. Um, Ed, je moet aan de lijn blijven, want je krijgt toch een knijpkartje toegestuurd, hè? Ik heb je een dag zo volgehouden, hè? Ja, hartstikke goed, joh. Goed zo. <laughs> Oké. Okay. Hey, fijne je. nacht nog, hè? Komt een andere keer. Dank je wel. Dag. Dag. Uh, wat gaan we doen? Ik ga een plaatje draaien. Oh ja, uh, heerlijk, de Brothers gewoon. Ja. Blue jazz blue as I can be Got the St. Louis Blue jazz blue as I can be That gal's got a heart Like a rock cast in the sea I'll take a black and woman make a freight train Jump and chair I say, a black headed woman, make a freight train jump that child. Take a long tall woman, make a of all that day. Least life, long time, leave life, long leave life, long long Blond -headed <inaudible> Say, blonde headed woman make a good man leave this town. Say, blonde <inaudible> headed woman make a good man leave this town. But a red headed woman make a boy slap his papa down. <inaudible> <inaudible> oh, my my my my, look at Sam. Mama, moet you ah, nou, daar word je toch warm van, van de Mills Brothers. Maar ik doe ook mijn visje aan. Het wordt altijd zo... Wat is het? Half vier? Ja, klopt. Dan krijg je het koud. Dat is heel gek. Altijd. Oh, oh, oh. Nou, ik ben er weer. Uh, wat gaan we dan? Oh ja, we gaan het vrolijkste lied van vannacht draaien. Dat, is, uh, dat komt van de, de Amsterdam Klesmer Band. Die heeft een nieuw album uit. Dat heet KATLA. We zijn trouwens weer op tournee door heel Nederland. En dit lied heet Geen Sorus. Nou, moet je goed luisteren naar de inspirerende opzommingen... Mm. En ondertussen moet je maar even je bed uit of je auto of whatever, waar je ook bent. Een dansje doen. Geen tobben, geen falen, geen twijfel, geen balen, geen gassen, geen lekken, geen kooien, geen hekken, geen crisis, geen lening, geen dagen, verveling, geen ruzie, geen sneren, geen slangen, geen beren, geen sores. Geen pokken, geen tanden, geen beten, geen tanden, geen oorlog, geen rellen, geen bommen, geen zwellen, geen plagen, geen scheiding, geen giften, bestrijding, geen beving, geen breuken, geen krassen, geen deuken, geen zorgers. Mensen, een bootje met mensen, een vogel die zingt: je liefje, bemin. Je hele familie, tezamen. Cecilie, je zoontje, je dochter en niemand, geen geen sores. Een klusje, een uitje, een blaadje, een buitje, een vlinder, een bloesem, een vaasje met droesem, een lijster, een meisje, gezellig, een feestje, een huisje, een boompje en ook nog een beestje, geen sores. Sippen, niet jokken, niet pesten, niet slaan, niet lullen, maar gaan Met liefde, met leven, met nemen en geven, met krachten en hopen De kansen zijn open, geen source. Ja, dat was. Uh, uh, checking Up up, My Baby. Dat is van Henk Chaki. Hank Chaki. In ieder geval, ik heb het gehaald van uh, de soundtrack van de film American Gangster. Dat is op top. Um, straks na het nieuws van vier uur uh, kunt u weer luisteren naar de prettige oude meuk van uh, Paul Vlaanderen. Het is een hoorspel uh, uit 1969. Uh, tenminste, toen gemaakt door de AVRO. Paul Vlaanderen en het Alex-mysterie. Maar weet u dat er over drie weken... weer een nieuwe Paul Vlaanderen te horen zal zijn? Op de Nederlandse radio. Ja, ja. En de man achter deze herreizen is... dat is radiomaker Bert Kommerij. Ik sprak hem deze week. Vlak na de allereerste opnames... voor deze nieuwe versie van die oude held. Paul Vlaanderen weer op Radio 5. Op de zender Nostalgia. waar iedereen heel graag hangt in het verleden en dat weer oproept die sfeer van vroeger. Voor dat programma was wel inderdaad de opdracht of het verzoek van... kan je een hoorspel verzinnen? Toen dacht ik, we halen Paul Vlaanderen weer uit de kast. En die zetten we in 2011. En dat, dat doen we dus nu. En hij, hij wordt wakker en hij ziet een wereld die hij niet kent... en gaat op onderzoek, samen met Ina. Ja. En wat voor programma is dat? Waar het, in, uh... het is voor het programma Familie Nederland van de NTR. Doelgroep 60-70+. Ja, dat is, dat is nieuw. Ook voor, voor ons, of voor mij dan. Ja, dus die kennen Paul Vlaanderen natuurlijk al lang. Wat we eigenlijk doen, is we spelen met die herinnering van die luisteraar. Kijk, want als je zegt Paul Vlaanderen en die tune... dan zijn een heleboel mensen weten alweer van... Oh, weet je wel, dat, uh... Die ga je ook gebruiken, die tune? Ja, ja van Koos van de Griend. Ja, die wordt dus gerestyled door Jeroen Kuitenbrouwer. En Christian de Rood doet de geluidsmontage, dus ja. die kan het allemaal mooi monteren. Ik, wat ik niet begreep, die mensen die brieven schrijven. Hoe zit dat in elkaar? Nou, die Familie Nederland, dat is, een, dat is een programma... en die hebben een soort vaste groep luisteraars... die ook meedoen vaak in het programma, die je ook hoort. Dus dan hebben ze een onderwerp over het DAFje bijvoorbeeld. En, nou, en dan vertelt iemand over het DAFje of wat het was. Dus een, ze, ze halen steeds met z'n allen steeds herinneringen op. En we vragen aan hun, aan die vaste luisteraars... die vaste medewerkers van het programma eigenlijk, hè, wat de luisteraars zijn... die gaan we vragen een brief te schrijven aan Paul Vlaanderen. En dat verwerkt we dan ook weer in de script. En die brief moet dan beginnen met... Beste Paul Vlaanderen, welkom in 2011. Dit is wat je even moet weten. Want ze komen uit 1963 ineens in 2011. Dus ga maar na. Ja. Wat, wat zou jij zeggen tegen hun? van Wil je in deze nieuwe wereld overleven? Dan moet ja. je een paar dingetjes weten. Ja. Misschien werd er vroeger meer gegroet op straat. Zo van, nou dat hoef je niet te proberen, want niemand groet terug. Weet je, allemaal dat, soort, ja. dat soort dingen. Maar je, je wilt dus echt, het zijn dus ook echte brieven die je gebruikt, ja. of, of verzin je die? Nee, die, die zijn, dat is echt. Ja. Dus zoals nu hebben we Gerbelmer opgenomen. En die bestaat echt, die ja. Gerbel. Ja, ja. ja. En leuk. Die, die, dus je hebt dat al, die oproep al gedaan. Die het doen het we nog, ja, die doen we nog steeds. Maar we hebben contact dus met die luisteraars om, om ze ook een onderdeel te laten zijn in het, in het script, in het verhaal. Vier minuutjes duren ze steeds. Ja, heel kort, met en, er aan het einde luistervragen. Dus het is afgelopen, dus dan ging het bijvoorbeeld over... Uh, even kijken, nou, wat hebben we nu vandaag opgenomen? Nou, noem eens wat. Uh, het ging over de auto's, en, uh, de auto's en de computer. Uh, ja, dus dan, nou, dan is het internet. ook al. wat doe jij met de computer? Of de aflevering dan gaat hij ook een nieuwe camera kopen, een digitale camera. Dus dan deze, komen ze er ook achter van, oh, maar dit is een geweldig rolletje. Zo'n rolletje raakt nooit vol. Ja. Weet je wel, je kunt gewoon doorklikken. En ze komen er ook achter dat hoe meer een fototoestel lijkt... op het ouderwetse fototoestel, hoe duurder die is. Ja. <laughs> en, en dan is de vraag aan de luisteraars... en doet u ook aan digitale fotografie? Ja, ja, ja. Dus zo elke keer is een bruggetje heel duidelijk naar de luisteraars toe. Dus ja. En wie is het allemaal geschreven? Ik heb het geschreven samen met Chris Baiema, Paulien Cornelissen... En Saskia Rinsma. Dus met z'n allen hebben we scènes geschreven. En dramaturg Paul Eggermond. die harkt alles bij elkaar. en legt het in een volgorde. en zorgt dat er enige logica in dit verhaal ja, blijft. want ja. die is natuurlijk volledig zoek. Ja. Ja. Daarom doen we ook vaak. Paul Vlaanderen droomt vaak. Uh, soms hij denkt niet. of hij vertrouwt zijn eigen vrouw niet meer. Het lijkt ook wel alsof uh, Paul Vlaanderen. een beetje een, een beginnende Alzheimer heeft. Dat zeg jij. Dat okay. zou je mij niet horen zeggen, want Paul Vlaanderen is een icoon... en daar gaan we heel zorgvuldig mee om. Er wordt gespeeld door Porgy Frans en dat doet hij heel goed. Dus dat, okay, uh, dat is jouw eigen... Dat is, dat, dat, oh, sorry hoor, ik wilde niemand beledigen. spijt. Nee, is prima. Nee, sorry hoor. Okay. Ja. Nou, en, uh, en we nemen Ger het dus op in de Rooie Bioscoop, ja. iedere donderdag. We gaan 60 afleveringen opnemen publiek is welkom. Dus het is dan zo... je hoort het programma, want vanaf 7 februari gaan we uitzenden. En dan, is het, dan zegt de presentator van de dienst... en dan schakelen we nu over naar het Hoorspeltheater... voor een nieuwe aflevering voor Paal Vlaanderen... en het Tijdmysterie. En dan hoor je een tune. Ja. En dan zit, heel, uh, dat zit de hele doelgroep recht op. Ja. En dan uh, hebben we een korte scène. En voor veel luisteraars zal het veel te kort zijn. Maar als we ze allemaal achter elkaar gaan plakken... dus we noemen het scènes. Dus elke dag krijg je, elke werkdag krijg je een scène... En als je ze later allemaal achter elkaar luistert, dan... Ja, dan een fantastisch hoorspel. Nou, ik denk dat de tijd ja. vliegt. Ja. Nou, ik vond het ontzettend leuk. En oproep dus voor mensen om te komen op donderdag... naar de Rode Bioscoop ja, ja, in Amsterdam. De rode bioscoop. Of ja. kijk even op familienederland.nl van de ja. NTR. Okay. En uh, nou, dan, dan kan je erbij zijn. Nou, ga kijken en luisteren als je van hoorspelen houdt. He, zoek op internet maar even naar Familie Nederland... voor de exacte data en, en uren. En... Nou, wilt u ook horen hoe dat dan gaat, zo'n opname? Uh, ik laat u gewoon wat horen. De, de, de ruwe opname van de allereerste aflevering. Ik uh, heet u allen van harte welkom. Vandaag zijn we voor de eerste keer in de live studio... voor de opnames van Paul Vlaanderen en het tijdmysterie. En ik zal even heel kort een paar dingen erover vertellen. Paul Vlaanderen was een radio-icoon uit de jaren 50 en 60. En hij is door onverklaarbare redenen in het jaar 2011 terechtgekomen... uit het jaar 1963. En dat is de uitgangssituatie. De serie wordt een zestigdelige serie van, met afleveringen van 4 minuten... die iedere werkdag wordt uitgezonden vanaf 7 februari... in het radioprogramma Familie Nederland van de NTR... Dat uitgezonden wordt op uh, radio 5 tussen 6 en 7. Wij hebben nu 80% van de afleveringen geschreven. 20% is nog open, want we willen meeademen met de reacties van het publiek en met de actualiteit. Dit is echt een studioopstelling. we gaan alles twee keer doen. Tussentijds zal Chris Baiema, die regisseur is, een van de twee regisseurs, ook de onderwerp, Bert Kommerij... ...die zal uh, ingrijpen en uh, tips en adviezen geven. We gaan er vandaag zes opnemen. En u zult horen Marieke de Cruijff in de rol van Ina. Porgie Franse in de rol van Paul Vlaanderen. Fred Bos in de rol van Twan. En Nartan Nierloo in de rol van Lisa. Zij spelen ook nog andere rollen. En Bert Koemerij is de verteller. Boven staat Christian Bureau. Dat is onze opname-leider. En ik ben Paul Egmond, dramaturg. Veel plezier en ik hoop dat de rest zich allemaal vanzelf wijst. En we gaan alle mobiele telefoons uit. Oh. Ja. Het is ook nog zo dat jullie mogen gewoon reageren. Je hoeft je hier niet stil te houden, want we nemen het op voor het publiek. Dus als je het voelt dat je. Hoe wil open, dan mag je dat gewoon doen. Hoe nou, niet, maar voor de rest mag je gewoon als op de televisie zitten kijken. En dan heb ik nog ben... één opmerking over de muziek. Die horen jullie niet, want we, moeten ja. echt, we gaan echt door met, uh, met, met de opnemen. Dus het gaat vandaag vooral over de teksten. En de muziek van Jeroen Kuitenbrouwer die wordt er later onder gemonteerd, dus als je dit terug hoort. Dan... Ja, er zijn dus ook geluiden, die staan allemaal in het script. Maar tegenwoordig kan je dat op een hele mooie manier, gewoon vanuit de computer pluk je dat. En gooi je in één keer een grindpad eronder, zonder dat je dat hoeft te doen. Dus het leuke is dat jullie nu kunnen zien wat de losse opnames zijn en later hoe het met muziek en geluid is. Kijken of Christian er klaar voor is. Loopt u? Paul? Lieve Paul? Paltje wakker worden. Ben je daar? Wat? Ja, ja, ik ben hier. Naast je. Nou, Wat is er aan de hand? Waar zijn we? Het is zo donker, ik zie geen hand ogen. Zal ik een uh, lichtje aandoen? In een grote witte kamer, in een groot wit bed, wordt Paul Vlaanderen wakker. Hij zoekt en vindt het lichtknopje. Direct naast het bed en doet het aan. Verbaasd kijkt hij om zich heen. De gordijnen zitten dicht. Sapresti. So, Wat mooi! Waar ben ik? Ik heb geloof ik nog nooit in zo'n groot bed gelegen. Dit lijkt wel een hotel. Weet je waar we dit aan doen denken? Nou, science fiction. Ach nee omdat alles wit is, zeker? Hoe laat is het? Wat ga je doen? He? ik ga eruit. Hier. Nee, wacht, wacht, wacht, wacht. Ik, ik ga er ook uit. Stel eens. Wat is er? Ik denk dat wij bezoek krijgen. Wat moeten we nou doen? Wacht. Ja, wie is daar? Goedemiddag, meneer en mevrouw. Ach, ik bedoel, avond ja, sorry dat we even storen hoor, maar dit waren we nog vergeten. Waar zou ik het neerzetten? Ja, nou, nou do doe maar daar. Gewoon op tafel. Een jong meisje met een vrolijke rok en platina blond haar. en een lang man met een kaal hoofd staan midden in de kamer. Zij houdt in haar armen een computer, een laptop. Hij loopt naar het raam en strijkt met zijn handen voorzichtig langs het gordijn. Paul Vlaanderen fronst zijn wenkbrauwen. Zo, even checken. Stekker stekken erin. Ja, we moeten allemaal met de tijd mee, hè? of je nou wil of niet. Uh, zo is het. Zal ik de gordijnen even open doen of uh, doe je dat liever zelf? Dat, uh, dat, dat doe ik liever zelf. Uh, dank u wel. Hoor. Prima, wat jij wil. Oh, ik zal me even voorstellen, ik heet Twan. En ik ben Lisa. Klaar. Kom, Lies, we gaan. Doei. Wat was dat nou? Stel niet voor die vragen. Hoe moet ik dat nou weten? Ze zeiden je tegen je. Hoorde je dat? Ja, wat praat zij mee? Dat lijkt wel een, een koektrommel. Nou, dan is het wel een hele platte, ongezellige trommel. Daar passen geen koekjes in. Er staat een appeltje op de bovenkant met een hapje eruit. Oh, dan zou er vast fruit in zitten. Zou, hm. zou dit een deksel zijn? Niet aankomen, niet, niet aankomen. Je weet niet wat het is wat het doet. Uh, voorzichtigheid is geworden. Hm. Waar ben ik in hemelsnaam terecht gekomen? Maar zij waren toch aardig. Dat zag je zo geen kwaad in de zin. Dat betekent niks. Hoe aardiger iemand zich voordoet, hoe voorzichtiger je moet zijn. Pas op. Wat? Pas op. Het maakt geluid. Na naar achter, nu. Klaar, wat nou weer? Ja, binnen. Ik weet niet wat ik heb vandaag, maar ik was nog wat vergeten te zeggen. Als jullie nog vragen hebben, maakt echt niet uit waarover. Wij zitten gewoon beneden bij de receptie, Ja. Lisa, laat meneer Vlaanderen nou maar even met rust. Uh, ja hoor, dat is goed. Oh, oh, nee, Wim, nee, wacht eens even. Uh, mevrouw Lisa, ja. weet u ook hoe laat het is? En wat voor dag. Ja, we zijn net wakker geworden uit een lange slaaf, blijkbaar. We zijn nog een klein beetje... Oh, maar dat geeft niet hoor. Het is uh, net zes uur geweest. Maandag 7 februari 2011. 2011. Paul Vlaanderen is er stil van. Nee. Hij staart naar de platte trommel op de tafel. Aan de voorkant is een klein wit lampje gaan branden. Paul, zeg iets. Paul zegt niets. Loop naar het raam en blijf dan staan. Wakker worden in 2011. Hij kijkt achterom naar zijn vrouw en vraagt zich even af of zij het wel echt is. Ja, ben jij het wel echt? <laughs> dan doet hij het gordijn open. En weet hij niet wat hij ziet. Niets is meer wat het lijkt. En dat was aflevering. Hey, oh,